Levi van Eck met het NOS-journaal. In Ridderkerk is vanmiddag een auto beschoten op een parkeerterrein van een supermarkt. Een inzittende kwam om het leven en een ander is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto met de slachtoffers werd twee kilometer verderop gevonden. De politie vermoedt dat de gewonde mannen na de schietpartij nog zijn gaan rijden. De schutter is voortvluchtig en over het motief is nog niets bekend. De politie heeft in Den Bosch een demonstratie tegen de coronamaatregelen vroegtijdig beëindigd. Volgens de gemeente hielden de tientallen demonstranten zich niet aan de gemaakte afspraken. De ME werd ingezet om te voorkomen dat de demonstranten naar het centrum van Den Bosch liepen. Er zijn twee mensen aangehouden. De Franse geschiedenisleraar, die gisteren op straat werd onthoofd, werd bedreigd. Volgens de antiterreuraanklager diende hij onlangs een klacht in over laster. De leraar had in de les gesproken over vrijheid van meningsuiting... en cartoons van de profeet Mohammed laten zien. De gereformeerde kerk in Barneveld Centrum gaat tegen het advies in... toch morgen kerkdienst te houden met meer dan 30 mensen. Een woordvoerder van de kerk zegt tegen persbureau ANP... dat er maximaal 250 mensen op een veilige manier de dienst kunnen bijwonen. Vorige week zondag werden er diensten gehouden met ruim 400 mensen. Kamerleden willen weten hoe het zover kon komen... dat koning Willem-Alexander en zijn gezin gisteren voor vakantie naar Griekenland vlogen. GroenLinks en de SP vragen aan premier Rutte wanneer hij op de hoogte was en of er ook bezwaar tegen heeft gemaakt. Een paar uur na aankomst in Griekenland kondigde de koning aan terug te keren vanwege de ophef die was ontstaan. Het weer vanavond zijn er opklaringen, maar hier en daar kan er ook een spat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen wolkenvelden en kans op een bui en ook af en toe zon bij een graad of 12.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 Speelde vaak op zijn accordeon De leukste liedjes van de leer En mijn neefjes op gitaren Gespeeld uit het hart Rond de kampvuur met z'n allen Tot laat in de nacht Met z'n allen bij de wagen Herinner mij het nog steeds goed Niks was te veel, was enkel liefde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 En wat centen in mijn zak. Het eet, makkelijk. smakelijk. Hier is weer, ondergetekende Fred Heij. En dat allemaal tot de klokjes van uur met entertainers voor you. Vanaf de tolweg hierna. Met heel wat gezellige muziek. En een verzoekje aanvragen, dat kan. www.zfmartiesten.nl En we gaan lekker gelijk door met Goede Iglesias en La Nave de Ovido. Ik zou zeggen, welkom... Als je net inschakelt. En als je hebt gegeten dat het u wel mogen bekomen. Espera a la nave de no olvido no ha partido. O condenemos al naufragio lo vivido por nuestro ayer, por nuestro amor y otro vino.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 Ik alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, pero je. mi vida een heleboel dingen voor no entendería mi mañana si te fueras, y hasta te admito que tu amor me lo heb te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un po... de muziek van deze man, die al, uh, ja, weet niet hoeveel keer getrouwd is. In ieder geval hij heeft meer relaties gehad dan dat ik uh, kroket heb vergeten. Maar zijn muziek is er niet minder om. La Nave de Lovido. Goedemorgen, geleden, hier bij CFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 8 uur ben ik bij u. En we gaan lekker verder met uh, Cilia Romly En zij hebben het over Uit het Oog. Maar niet uit het hart, En uit het oog, niet uit het hart. En we gaan zo lekker bellen met uh, ja, Jan Koevoet. Maar eerst nog eventjes Jannes. En met al mijn liefde... Al jouw vleugels, al jouw woorden, die je zegt en waarmee jij mij raadt, wil ik graag horen. Al die zijn hetzelfde als van mij, dat geluk is ons. Oh, man. See you. Hier bij ZFM Entertainers van Youtube 106.9, 104.5 op de kabel. Natuurlijk DHB Plus 6A. En natuurlijk ook hier op de kabelkrant. En we hebben weer iemand in de uitzending, zoals ik uh, ja, verkondigd heb in, in de voorgaande uren bij uh, Albert Jan en Rob Harms. En dat is Jan Koevoet. Een heel goede avond. Een hele goede avond, Jan. Ja. Allereerst, hoe is het met jou? Hoe uh, oh is het met, uh, met Jan Koevoet? Uh, ja, uh, eigenlijk best rustig. Het, uh, ja, het is uh, anders dan uh, we gewend zijn met, uh, met zingen ook. Ja, ik, uh, ja met, met, uh, het gaat op alle fronten: dat betreft uh, de, de school en, en uh, ja, de opreden, Dus Dat uh, is gewoon heel anders. Het is rustiger. Al moet ik zeggen dat we uh, toch nog wel uh, het een en ander te doen hebben. Ja. Op fysicaal terrein. Maar uh, ja, het is anders. Maar ja, goed. Uh, van de andere kant vind ik het ook weer niet helemaal zo erg. Want uh, je, komt, uh, ja, je komt tot dingen die je dus anders uh, ja, niet zou doen. Nee, inderdaad. Ja, dat is, dat is de andere kant weer van het verhaal, natuurlijk. Ja, eh, eh, toch. Eh, ja, eh, je zegt het al. Eh, we zitten niet stil. Eh, eh, want daar bellen we je natuurlijk ook voor. Want ja, ook op een dag zal de zon weer gaan schijnen. Dat gaat toch? zeker gebeuren. Dat gaat zeker gebeuren. En uh, dat geldt ook voor, uh, voor heel veel mensen die het nu ja, gewoon uh, minder goed afgaat. En uh, misschien toch uh, ook, uh, ja, goed uh, mensen die door uh, corona getroffen zijn. Uh, ja, er in een uh, familie mee te maken hebben. Ja, uh, ja het is uh, helaas het is niet anders. En uh, ja, goed, ik maak het zelf ook mee. Gewoon in mijn omgeving hier. Dat het is geen familie. Maar uh, ja. Kijk, ik zou op 19 september zou ik mijn concert gegeven hebben in de Kring in Roosendaal. Ja. Dat is ook niet doorgegaan. Maar uh, ja goed, volgens morgen, dan ga ik toch wel met de band, waar ik dat concert mee zou geven, ga ik toch weer een uh, ja, repetitie. En ja. Uh, ja goed, ik ben ook uh, ja, goed deze, deze, deze, deze tijden, ook de komende weken, heel vaak te vinden in de studio bij Manfred Journalist. Ja, want uh, ja, dat gaat gewoon lekker door. Ja, ja. Dus, uh, ja, we moeten niet stil gaan zitten. En zeker niet met nee, de muziek. Gaan want, we, uh... dat, gaan zeker, dat gaan we zeker niet doen. En uh, goed, uh, we hebben dus allerlei uh, plannen gemaakt. En soms moeten die plannen wel eens uh, gecanceld worden. Omdat het gewoon niet door kan gaan. Ja. gaan we hebben ook uh, opvelens uh, zelf georganiseerd. Nou goed, dat gaat gewoon niet door dan. Maar uh, ja goed, zoals je weet. Ik zing samen met uh, Petra van Zundert En we uh, ja. hebben gelukkig de afgelopen tijd. De afgelopen maanden. Best heel wat opvelens nog kunnen doen. En dat... Ja. Ja, gewoon altijd heel gezellig geweest. Maar uh, ja, we zijn ook met een uh, nieuwe uh, duetsingel bezig aan de slag. Uh, we hebben daar uh, pas een, uh, een clipopname van gemaakt. En die komt uh, dan januari uit, begin januari. Ja. Daarna zijn we ook bezig met een... Uh, ja uh, Zowel Peter als ik met een uh, solo single. Ja. Uh, ik wil zelf ook nog een, een album uitbrengen met uh, gewoon allerlei mooie liedjes. Die uh, ja, die... Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, ja, uh, uh, ja, die, een soort, soort verzamelalbum, dus zeg maar. Ja, ja, inderdaad. Die wil ik uitbrengen. En uh, daar wil ik dus op nummer 1 toch een uh, nieuwe single gaan, uh, gaan zetten dan. Die ja. mensen toch, uh, ja, toch ook weer zelf geschreven, tekst en muziek. En uh, zo blijven we toch een beetje bezig. Ja, want uh, jij hebt toen ook een album uitgebracht hè, met allemaal... Uh, uh, ja, uh, uh, wat is het, de top 50? Drie cd's? Ja, de top 50, Jan Koevoet, drie cd's daarin. Ja. En 50 liedjes die ik zelf uh, ja, geschreven heb. Ja. En uh, ja goed, er zitten ook uh, ja, liedjes bij die uh, de mensen dan niet kennen of niet zo goed kennen. En dat was ook de reden om uh, dit liedje, op een dag zal het ook voor jou de zon gaan schijnen, uh, om die dus uh, uit te brengen. Want uh, die is uh, 15 jaar geleden al een keer uh, door mij ingezongen in de studio. Ja. En uh, ja, die is verder niet uitgebracht. Uh, uh, ja, dus dan denk je wel, uh, dat uh, mag gewoon niet verloren gaan. Nee. Ik hoor ik, in mijn omgeving dat heel veel mensen het een uh, heel mooi liedje vinden. Dus uh, dat was de reden, omdat uh, opnieuw, uh, ja goed, ik heb het uh, in een remix 2020 genoemd. Ja, gewoon uh, even lekker in, in een nieuw uh, moderne jasje, zeg maar. Ja, het is ja. een uh, nieuw arrangement gemaakt ja. door uh, Manfred Jonge, nee, Dat is opnieuw ingezongen. Dus het is toch anders dan opzichte van de van de voorgaande. Er is een nieuwe clip bijgemaakt en uh, uh, in een hele mooie tuin, in, uh, in Goosendaal hier. En uh, ja, goed, uh, die is twee maanden geleden uitgekomen. Ja, ja, uh, wat, uh, ja wat, wat ik dan, uh, want ik heb uh, Petra heb ik pas gesproken nog een ja. aantal weken geleden met haar single. En uh, ja, de, zij vertelde dus ook inderdaad dat jullie uh, toch uh, lekker samen bezig waren met de muziek. Jawel, ja wel, ja zeker. En uh, Peter heeft dus uh, vier uh, solo's uitgebracht. Vier uh, eigen, eigen, eigen singles, eigen ja. liedjes, die ze ook zelf geschreven heeft. En ja, het laatste liedje wat ze uitgebracht heeft van uh, ik mis je om me heen. Dat ja, is natuurlijk een, uh, echt een hele mooie geworden. En, uh, Prachtig, neem je en inderdaad. Ja. Ik uh, was ook gehoord bijvoorbeeld dat hij uh, door mensen op een equatorium is uh, is aangevraagd. Dus ja, uh, ja wat uh, bij de mensen uh, heel veel emoties weegbracht. En uh, ja, goed, daar sta je zelf op het moment nu bij stil, maar goed, dat zeg uh, je ja, uh, pas later dan en denk je van, jeetje toch, jeetje, jeetje, ja. Ja, ja inderdaad, ja, want ik, ik, ik, ik dacht eigenlijk uh, hè, vanwege de tekst, het, uh, dat is niet een, een, een, een single zeg maar, die ik verwacht van Petra. Dus snap je wat ik bedoel? Nee, want ze heeft, uh, daarvoor heeft ze, uh, uh, wij hebben die wat singles uitgebracht, want goed, het zijn best vlotte liedjes... Uh, haar eigen singles, die, uh, dat zijn ook uh, vlotte uh, ja. uh, liedjes, uh, die ze in een café kan zingen, maar dit liedje, ja, en ik vind dat haar stem daar heel goed uitkomt, dat, ja. ze dat, uh, dat kan ze gewoon niet in een café zingen, lijkt mij. <laughs> ja, nee, maar het is anders dan anders, weet je. Dit, dit, uh, uh, normaal had het altijd een, een, een feestelijk genre, zeg maar. Ja. En, en, en deze was eigenlijk wat serieuzer. Ja, die is uh, zeker serieus. Dat is heel afwijkend ten opzichte van uh, ja. de rest. En mensen die... Uh, ja, die zijn zo enthousiast. Uh, die, die vinden dat liedje dat, uh, zo mooi. En op een gegeven moment Peter ook had twijfelen van... Uh, goed, hoe moet ik verder gaan? Ja. Uh, met uh, toch die... Uh, ja, die, die tempo liedjes, die, die vrolijke liedjes... of uh, toch weer uh, die andere kant op. Ja, ja ik, ik zeg altijd, uh, maak een combi van beide. Hè? Ja, zeker. En dat gaat ze ook doen. Want uh, ik denk dat uh, de volgende die ze weer bezig is... ik heb er dus iets van, uh, iets van, van nou dat is toch weer een, uh, een lekkere vlotte. Ja. Nou ja. Hé, hey, Jan. Uh, ja, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan? Ja, voor, uh, ja, voor luidschters van Zandvoort FM. Mijn nieuwe single, Jan Jan Koevoet... Op een dag zal ook voor jou de zon gaan schijnen. Oké okay, Jan, hey, mag goed ik jou wel. danken? Ook bedankt voor deze aandacht. Maar ja, graag gedaan en uh, ja, graag tot de, ja, tot de volgende single. Ja, heel graag. Oké okay, Jan, hey, goed weekend en dankjewel hè. Dankjewel. Soms je met verdriet dat iemand dan denk je, het geluk telt niet voor mij. Maar eens dan komt de tijd. Dan wordt jouw hart bevrijd. En gaan al jouw zorgen weer voorbij. Op een baan. Leven Vergeet je verdriet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 Waar is de liefde gebleven? Het heeft ons niet meegezeten Ik zou het willen vergeten, ook oh, al kan dat niet Dime qué que el tiempo se nos va Ya no lo pienses más, vivamos el momento Ik ben niets nodig, je bent genoeg. Als je boze woorden die klinken zoet, het leven zonder jou doet me helemaal nada. Te digo que no, de vacaciones en Punta Cana no, en Paris, un fin de semana no. Si no estás conmigo, no quiero nada. Ponte conmí, me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 Rosandjes, en kom toe. En uh, ja, we gaan lekker uh, een nummer draaien uit de uh, uit Entertainment for you Dutch Top 5. En uh, ja. Uit de entertainment for you, Dutch Top 5. De nummer 1, Miss Montreal en door de wind van de album De Beste zangers, natuurlijk. Ik zie je voor me met mijn ogen dicht, kan je voelen met mijn hart op slot.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 En een geweldig nummer. Ja, We gaan lekker verder met... Uh, ja, een, een lekkere gauw houden met Monroe. En hij hebben het over... If I Never Sing Another Song. Blijf lekker luisteren. Als we dadelijk gaan we lekker bellen met uh, Jesse Arjan. Over haar nieuwe single. Hemelsblauw Ogen. In my heyday young girls wrote to me. Everybody seemed to have time to devote to me. Everyone I saw all swore they knew me once upon a song. Main attraction, couldn't buy a seat. Celebrities, celebrities would die to meet I've had every accolade bestowed on me And so you see If I never sing another song It shouldn't bother me Share of fame, you know my name. If I never sing another song or take another bow, I would get by, but I am not sure how. But you love it all Though you have to learn to act Like you're above it all Everything I did The world applauded Once upon a star Framed citations Hung on every wall Got a scrap book full of quotes I can't recall at all. There were times I felt the world belonged to me, and so you see. If I never sing another song, it shouldn't bother. See op één radiostation, één radiostation. Radio, radio, radio. Welkom bij jouw nummer één. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Telefoon om twee uur snart. langer, wees niet bang Uren glijden traf voorbij Slaven is er niet meer bij Als je s'morgens voor me staat Zeg jij u weet wel hoe dat gaat. Vergeten of vergeten. zijn dan door aan en vergeten of vergeven. Zo, en dan gaan we nu naar uh, iemand uh, die aan de telefoon hangt. En uh, ja, zij zong altijd... Uh, beter later nooit of gevaarlijk dichtbij. En uh, ja, doe niet zo. Maar nu heb je een hele andere single. Jessie Arians. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> Hallo. Ja, ja. Hemels <laughs> blauwe ogen. Hemels blauwe ogen. Ja, dan wat ik had, zeg maar even een tussenstapje. Ja, ik dacht, nou in deze periode... ik kan wel een vrolijke single gebruiken. En dat heb ik gedaan. Ja. En is het is gelukt? Het is zeker gelukt, ja. Het is hartstikke goed. Ik ben natuurlijk alweer een paar maanden onderweg inmiddels. En ja. uh, heb ik nog steeds... In, in, ja, hele hoge rotaties gedraaid. Ik heb een oranje top 30... heb ik een aantal weken ingestaan. Dat is gewoon fantastisch. Ja. Ja, nou, ja dat is zeker fantastisch. Ik bedoel, ja... het is een lastige tijd en, en ja... Toch, toch moet het ja. allemaal doorgaan, laat ik het zo zeggen. Ja, nou, het gaat op zekere zin ook wel door. Alleen als het niet gaat zoals het moet, dan gaat het maar zoals het uh, gaat. Ja, ja, dat zeg ik ja. ook altijd. Ja, we moeten ons een beetje aanpassen. Huh? Ja, onder andere, ja. <laughs> ja. Het is niet anders. Ja, nee, ik bedoel, daar kunnen we moeilijk over kunnen overlaag springen. Maar ja, het, het is gewoon eventjes zo. En uh, ja, als iedereen zich eventjes een beetje aan de regeltjes houdt... dan, uh, dan, dan komt het best allemaal goed. Zou je denken? Ja, <laughs> tuurlijk. Tuurlijk wel. Oké, okay, ja. Ja, <laughs> ja. Niet zo. ja. Nou, dat klinkt weer negatief. <laughs> ja, nee. Ja, nou, ja weet, je, weet je wat het is? Nou, ik, ik ben best wel voor maatregelen, maar niet voor deze maatregelen. En ik ben ook, het is absoluut niet mijn kabinet dit. En, Weet je, wat ik, weet je, nu ook met die koning, dan denk ik mensen, mensen. heel goede jongen ging zelf ook in coronatijd naar Frankrijk en zo toe. Ik denk, wat, wat doen we toch moeilijk? Ja, ja, ja. Ja, maar goed, eh, ja. kijk, dat, ik bedoel, ja, dat we een beetje afstand van elkaar moeten houden. En, en eh, bepaalde eh, dingetjes moeten gebruiken om de boel een beetje te ontsmetten. En eh, ja, snap je, dat, dat, moet, dat moet gewoon ja. eventjes, ja. Ja, dat denk ik, ja. Ja. ja, zeg maar gewoon ja. Ja, ik zeg gewoon ja. Hé, <laughs> hey, maar de, ja, die hemelsblauwe ogen. Uh, uh, ja, hoe, hoe ben je aan dat nummer gekomen? Uh, is dat onderzoek spontaan ontstaan Nee, dat is eigenlijk een liedje uit Duitsland. Dat is van Anne-Marie Zimmerman. Ja. In 2017. En in 2017 heb ik hem ook al eerder uitgebracht. Alleen, daar is niet zo gek of veel eigenlijk, eigenlijk bijna niks. En toen dacht ik van... Als ik hem nou bij mijn nieuwe producer opnieuw opneem. Ja. Misschien is, is dat er nu al wat mee gedaan wordt. Ja. Hele andere productie natuurlijk ondergezet. En, en ja, dat is te horen. Dat, dat, dat, als je die ene en twee naast elkaar legt. Dat is een wereld van verschil. Ja, ja, ja, dat, ja. ja natuurlijk. Maar dat heeft ook een klein beetje eh, toch wel met de tijd te maken ook. Want eh, ja, hoe verder we eigenlijk gaan. Eh, ja, des te moderner dat het wordt. Mag ik ja, zo dat zo zeggen. Ook absoluut. Ja, en het heeft natuurlijk ook mee te maken dat ik met mijn vorige singles natuurlijk al best wel enige uh, bekendheid heb mogen uh, maken. Ja. En dat je dan elke single gaat het ook weer makkelijker om ergens tussen te komen. Dus wat dat betreft, het, zijn, het is een optelstom van factoren. En ja, goed, uh, ik kan alleen gewoon heel erg goed zeggen dat deze singles hier heel veel voor mij gebracht hebben. Dat ja dat Nou absoluut. ja, ik bedoel, je gaat alweer eventjes een poosje. Maar je ja, eigenlijk in de muziekwereld. Ja, klopt, dus, aantal ja, jaren toch wel, ja. Ja, volgens mij was je toen nog uh, helemaal niet zo uh, oud. Uh, ik ben eigenlijk begonnen op mijn 17, ik ben inmiddels 31, dus ja. Ja, daar zit een hele, groot, een hele groot gat ook tussen. Dat ik ook een tijdje niks heb gedaan. Ik heb natuurlijk een kindje tussendoor gekregen. Ja. Daarna heb ik een uh, posttraumatisch stress stresssyndroom ontwikkeld. Ja. Um, nou ja, daar, daar, dat, dat is iets waar ik nog steeds wel mee kan. Nee. Mm -hmm. Ik heb ermee leren leven. En in die periode heb ik uh, natuurlijk heel weinig gedaan. Ja. En in het begin was het echt alleen talentenjacht. Dus, maar de laatste vier jaar ben ik toch echt wel... Uh, echt stappen aan het zetten. Ja, dat ja, ja. Ja, zeg ik... Bepaalde uh, ja, dingetjes uh, heb ik toen wel meegekregen. Uh, met met talentenjacht inderdaad. Dat, uh, ja. dat heb ik nog uh, ja, mogen ervaren. Dus dat, leuk. Uh, leuk. Ja. Daarom zeg ja. ik, je gaat wel een poosje mee, dus... Ja, zeker. Ik ga lang mee. <laughs> ja, ja, ja. Nou, dat moeten we niet vergeten. Ik bedoel, ja, dat hoort ook allemaal bij het vak. Absoluut, ja, ja, je maakt... Uh, en dan beïnstalle uh, je weer een keer naar beneden... en dan maak je weer hoge stappen. En ja, ja goed, dat, dat, dat hoort erbij. Maar dat hoort sowieso ook bij het leven. En, uh, ja, het is, het is vallen en opstaan. Het is een levens, uh, cyclus, zeg maar. Ja, ja, ja, het is altijd vallen en opstaan. Zeker in het artiestenvak. Ja. Ik bedoel, ja, ik heb nog nooit iemand... Een, een vliegtuigpiloot zien worden... binnen een paar dagen, dus dat... Uh, <laughs> Klopt. Snap je? Nou nee, nee, ja, maar zo, zo gaat het nou eenmaal. En uh, ja... Ja. Alle, alle ervaringen, eh, eh, ja, ben je rijker en op de duur, eh, ja, ga je, je eigen koers varen. Dat klopt, ja. Eh, en, en zo is dat met, met alles eigenlijk? Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Dat is een, een heel proces. <laughs> ja. Lijkt mij. Ja, hey, um, ja, leg, heb, je, heb, heb je nog wat nieuws? Wat. wat, wat uh, ga je nog iets melden? Uh, dat je zegt van dit ga ik de komende tijd doen of daar ga ik mij gaan wagen. Uh, en dat komt dan eventueel in het voorjaar naar uit. Of? Nou ja, goed, uh, wel wat eerder dan het voorjaar, want wat op de planning ligt, is eigenlijk 30 december dat ik weer ga releasen. Ja. En om, hè, omdat er nu minder optredens zijn. Kijk, ik doe echt wel af en toe wat, wat optredetjes. Ja, nou, voor, voor, voor kleine. Niet, ja. ja, en omdat ik ook nog in Duitsland is het nog iets, iets losser. Dus daar kan ik nog wel wat dingetjes doen. Ja. Maar ja, weet je wat, het is weinig en dan moet je toch een beetje in de picture blijven bij je fans en misschien dan wat sneller releasen, zodat uh, ja, je toch in contact blijft met, met, met je publiek. Ja, ja maar goed ja, op deze manier blijf je natuurlijk ook in, uh, in contact, ja, via de radio en uh, ja, dat is toch ook belangrijk. Dat is heel belangrijk. Dus ja, er ligt een nieuwe single klaar. Die is zelf geschreven dan. Ja. Helemaal een, liedje, een nieuw liedje. Samen met Niels Limbeek heb ik die gemaakt. En die ligt klaar en die zou eventueel 30 december gereleased gere kunnen worden. Ik, alleen, ja, even afwachten. Mocht, mocht het helemaal in lockdown gaan in die periode wat, wat mogelijk is. Ja. Dan, dan moet ik toch even kijken wat ik ga doen. Want ja. ja, misschien is het dan even verstandig om nog even een maandje te wachten. Ja, dat denk ik wel. Maar vooralsnog uh, uh, ligt in de planning 30 december. Oké, okay. ga je nog iets met de kerst doen? Oliebollen bakken. <laughs> Ik ja. sta open met de oliebollenkraam en we zijn heel blij dat we 1 november weer open mogen. Ja. Ondanks dat uh, het waarschijnlijk niet zo zal worden als anders. Ja. Dus het gaat gewoon een hele, hele plomp minder uh, omzet draaien, natuurlijk. Ja. Maar we hopen dat, uh, dat we doordat we nu open kunnen, het kermisseizoen heeft natuurlijk ook helemaal stilgelegen. Ja, helaas ja. Dat we ja. toch een beetje net ons uh, hof over water kunnen houden. En dat is onze enige hoop. Ja. <laughs> ja. ja. Nou ja, een hoop mensen worden ja, toch wel hard getroffen, laat ik het zo zeggen. Keihard hard getroffen, ja, ja. zeker. Kijk, en ik, Wij hebben het geluk, maar, mijn familie en ik, hebben het geluk dat wij alles afbetaald hebben. Niks van de bank. En, ja, dat is ons geluk. Maar heb jij ja. allemaal hypotheken en, ja. en, en, en leningen dan, dan de bedrijfsschuld, dan is het toch wel heel zwaar. Ja, en zeker als je dan eh, ook nog eens zonder werk komt te zitten eh, vanwege deze crisis... Ja dan, dan, ja, dan wordt het toch uh, ja, behoorlijk behap, hè? Ja, dus het is heel, heel triest, het is heel erg, ja. Ja, ja, ja. ja het, het, het heeft, uh, ja, ik zeg altijd, het, het, het heeft ook goede kanten, maar het heeft ook uh, behoorlijk veel slechte kanten. Nou, ik vind het nog bijzonder dat na die eerste lockdown, zeg maar, zoveel behoorlijkheid nog hebben kunnen, heb kunnen overleven. En dat... dat... Ja, dat vond ik, ik ik had heel veel respect voor die mensen, zeg maar. Ondanks dat wij zelf ook net zo hard gegrepen worden. Hè. Want wij konden helemaal. In principe werd de kern niet open. Ja, later ja. werd die opengezet, maar dat ging niet meer door. En dan werd het weer afgezegd. Ja. Maar dan dacht ik van. Oh, ik vind het toch nog wel knap hoe ze zich hebben gered. Red. Ja, ja. mochten ja. dus ze open. Toen dus dacht ik van. Oh, wat fijn. Ja, en nu dan dat ze weer dicht moeten. Nou, dat, dat gaat me echt aan het hart. Nee, terwijl ik eigenlijk zelf ook maar geen horeca-ondernemer ben in die zin. Dat ik van. Oeh, goed je nee, Nou ja, maar toch. Kijk, je werkt allemaal voor je boterham. Ja, ja. ja. ja. ja en daar... Ja. Als dat belemmerd wordt. Dat, dat mensen heel hard zijn. kijk, we moeten respect hebben voor de zorg, absoluut. Maar ik denk dat we... Ik denk dat we daarmee nog veel meer begrip kunnen krijgen. Is dat er we, dat we misschien eens geapplaudiseerd wordt voor die horeca. Die eigenlijk... He, gewoon een, een symbool van dat we het samen doen. Want... Natuurlijk ja, natuurlijk. Maar de horeca die gaat nu DSTF heeft ook onder het slijt. En ik denk dat die mensen echt wel een, een hart onder de riem kunnen gebruiken. Ja, nou dat uh, weet ik wel zeker. Want zeg ik, uh, ja. Ja, bij de eerste lockdown, uh, <laughs> ja, toen, toen was ik, uh, was ik eventjes in, in een restaurant ingelopen. En dat ja. was uh, net, uh, net om half zes. En toen uh, kregen ze dus te horen dat ze om zes uur dicht moesten. Ja, ja en, en, en, en ja. de jongens die ik daar sprak, die waren nog maar net uh, drie dagen open. Ja, Sprint nieuw. Heenelijk. Ja, ja. ja da kijk, dat is het ergste, want dan, dan heb je alles nog van de bank of heel veel grotere dingen. Ja, nou ja, er waren net drie dagen open en ze konden dus ja, gewoon euh, ja, ze konden niks meer. Gewoon de boel sluiten en hopen euh, ja, ja. dat ze ja, eventueel nog open kunnen. Maar ik, ik durf nou niet te zeggen of dat ze het uh, inderdaad gered hebben of dat ze de boel opgegeven hebben. Maar dat ga ik nog ja. wel eens een keer bezichtigen. Ja, nou, ja dat, dat kun je nooit zeggen. Wat ik van mezelf kan zeggen... is dat wij het wel gaan overleven. Ja. Maar dat is wel een hele zware... Het is een zware dobber het, het zwemmen om boven te blijven. Ja, ja, ja, ja. Ja. Hey, uh, ik zou zeggen... kondig jouw nummer aan. Want uh, we ja. gaan naar het nieuws toe van 7 uur. Het zou zonde zijn als we hem niet kunnen draaien voor het nieuws. Dat is zeker waar. Hey? Ja, lieve luisteraars... mijn naam is Jesse Arjaans... en dit is mijn nieuwe single Hemelsblauwe ogen. Oké, okay. dankjewel Jessie Graag gedaan. En heel veel succes en een goed weekend. Zo. Dankjewel. Doe. Ik kreeg het gevoel toen ik jou zag. dan Jesse Arians, in hemelsblauwe ogen. En we gaan naar het nieuws toe van 7 uur. En ja, ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Tot 8 uur, Entertainment for You. Ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur. Entertainment for You. Meer dan radio.